een hoorspel in zestien delen, geschreven door Annemarie Selimko. Bewerking Jan Apon. Regie Hero Muller. Vandaag. Het twaalfde deel. Rusland. Parijs, 16 december 1812. Bij Josephine in Malmaison werd geplukt. En wel in de witgele salon pluksels voor de gewonden in Rusland, en in haar boudoir aan mijn wenkbrauwen. Zo moet u zich opmaken, als u in het publiek verschijnt. He? Um, kijk, smalle, geverfde wenkbrauwen, uh, een beetje groen op de oogleden en vooral goudschmink. He? En uh, als u zich voor het volk vertoont, voor een raam of vanaf een balkon, moet u altijd op een voetbankje gaan staan. Niemand zal het merken, u lijkt groter, geloof me maar. Hebt u dat gelezen, madame? Wat? Het ochtendblad van de moniteur. Oh, natuurlijk, het 29e bulletin. Bonaparte's eerste frontbericht sedert weken. Ach, dit hebben we toch al lang vermoed. Bonaparte heeft de oorlog met Rusland verloren? Ik neem aan dat hij spoedig in Parijs zal zijn. Het leger heeft geen ruiterij meer, geen artillerie en geen transportwagens. De vijand vond de sporen van het verschrikkelijke ongeluk dat het Franse leger getroffen heeft en probeerde het uit te buiten. Hm. Hij omsingelde alle kolonnes met zijn kozak. Alloze, Hebt u ooit geprobeerd henna te gebruiken als u haar wast? Ach, uw donkere haren zouden bij kaarslicht een, een, een roodachtige glans hebben. Dat zou u goed staan, Desiree. De cavalerie beschikt nog slechts over x honderdvijftig ruiters. De regimenten zijn door de voortdurende aanvallen der Kozakken, de honger en de uitputting, gedecimeerd. De gezondheid van Zijne Majesteit was nooit beter. En wat gebeurt er nu, madame? Er zijn steeds twee mogelijkheden in het leven, Desiré: Bonaparte zal of vrede sluiten, of verder oorlog voeren. Als hij verder oorlog voert, zijn er weer twee en mogelijkheden. En Frankrijk, madame! Mijn god, ze zijn er dus zwaar, die gevluchten. Honderdduizend mannen strompelen door de sneeuw, huilen van pijn omdat hun ledematen afvriezen. Hongerige wolven vormen een kring. Aanhopig gejaagd slaan ponteniers een brug over een rivier die Perissina heet. De uitgeputte mannen duwen met hun laatste krachten de brug op. De Kozakken komen. Ze duwen zichzelf vooruit, zakken in elkaar en worden door hun kameraden vertrapt. Wie niet vooruit kan, wordt van de brug gedrongen, stort jammerend tussen de ijsschotsen, wordt meegeslucht, schreeuwt en zingt. De gezondheid van zijn Majesteit was nooit beter. En Frankrijk, madame. Ja Hoezo? Bonaparte is toch Frankrijk niet? Napoleon de bij de gratie gods keizer der Fransen. Wij weten toch hoe hij het geworden is. Barras heeft iemand nodig die een hongeropstand onderdrukt. Bonaparte is bereid op de Parijzenaars te laten schieten. Bonaparte wordt militair gouverneur van Parijs Bonaparte krijgt het opperbevel in het zuiden Bonaparte verovert Italië Bonaparte in Egypte Bonaparte eerste consul <lacht> Misschien zal zij hem in zijn ongeluk verlaten Maar zij is toch de moeder van zijn zoon Dat zegt niets Ik ben altijd meer vrouw dan moeder geweest En Marie-Louise is waarschijnlijk meer dochter dan vrouw of moeder hey, Kom, laten we naar de salon gaan Thérèse Dallière moet de kaart leggen Zeg, het is, het is jammer dat het regent. Ik zou uw Zweedse graaf zo graag de tuin laten zien. De gele rozen bloeien nog altijd. Maar nu verdrinken ze natuurlijk in de regen. Denk erom wat ik u gezegd heb, Desiree. Ciclaamrouge, goudsnieuwen... Maar mijn wipneus, madame, ja. zal ik altijd houden. Daar kunnen we niets aan doen. Maar u zult er daardoor altijd jonger uitzien dan u bent. Onder ons, er zijn voornamelijk dynastieën dan de is Desiree. Maar de Zweden hebben Jean-Baptiste gekozen. En hij zal hem niet teleurstellen. Hij kan namelijk regeren. Dat heeft mijn Bonaparte altijd gezegd. Maar u kunt nog regeren. Nog iets anders. Doet u de Zweden tenminste het genoeg er knap uit te zien. Dus goudschmink, cyclaamroosje en... Desiree, waarom bent u niet in Stockholm? In Stockholm zijn een koningin en een koningin weduwe. Is dat niet voldoende? Bent u bang voor uw voorgangsters... Geen zin, zijn zij niet gevaarlijk Ik was al bang dat u om hem hier was Omdat u nog steeds van hem houdt Van Bonaparte, bedoel ik Parijs, 19 december 1812 Zeer mijn bezoek aan Malmaison regent het onafgebroken maar ondanks de regen staan de mensen op alle hoeken van de straten en lezen elkaar het bulletin van Napoleon voor en proberen zich voor te stellen dat hun zoons in Rusland doodgevoren zijn. Gisteravond kon ik niet slapen. Ik liep rusteloos door de kamers. Ten slotte deed ik mijn sabelbond jas over mijn pinoir en begon te schrijven. Marie zit in een hoekje aan haar grijze schaal te breien. Graaf Rozen leest Deense kranten is zijn niet meer te krijgen. Ik probeer aan Oscar te denken. Als hij hier zou zijn, zou hij over een paar jaar onder de wapens worden geroepen. Hoe verdragen andere moeders dat? Marie breidt en de sneeuw in Rusland dwarrelt onafgebroken en begraafde zoons. Op dat moment hoorde ik het rijtuig. Toen werd haar hart op de voordeur geklopt. De Zweedse portier zal wel open doen. Blijf maar, Marie. Ja, Hoogheid. Graaf Rozen, gaat u zeggen dat ik voor niemand te spreken ben? Dat ik me al teruggetrokken heb. Jawel, Hoogheid. Hij laat ze in de grote salon. Wat betekent dat? Ik heb hem toch gezegd, Marie. Je moet onmiddellijk gaan zeggen dat ik al ben gaan slapen. Goed, Desiree. Zijn de majesteit de keizer. Wie? Zijn majesteit keizer Napoleon is in begeleiding van graaf Kool en de opperstalmeester, aangekomen en wenst uw koninklijke hoogheid te spreken. De keizer is toch aan het front? Zijne majesteit is zojuist teruggekeerd. Zegt u, Zijne majesteit, dat ik al ben gaan slapen? Dat heb ik Zijne majesteit al gezegd. Zijne majesteit staat erop Uwe hoogheid onmiddellijk te spreken. Ja, dan... Wat, wat moet ik tegen hem zeggen? Wat zegt men tegen een keizer die zijn leger verloren heeft? Ik ben bang gegaan volgens Ik geloof dat Uwe hoogheid niet bang hoeft te zijn laat u dan mij Plaats te nemen, sire. Sire, een glas cognac. We hebben dertien dagen en nachten onafgebroken gereisd, hoogheid. In het tuilerie weet men nog helemaal niet dat we terug zijn. Zijne majesteit wil eerst met uw hoogheid spreken. Sire, drinkt u een glas cognac. Dan wordt u warm. Draagt men in Zweden altijd een bondmandel over een peignoir? Natuurlijk niet. Maar ik had het koud. Overigens heeft graaf Rozen u gezegd dat ik al naar bed was. Wie? Graaf Rozen, mijn adjudant. Kom graaf, ik zal u aan zijn majesteit voorstellen. Majesteit. Geeft u mij nog een cognac? Ook Kolenkoeren Kool zal graag een glas drinken. We hebben een lange reis achter ons. U bent verrast mij hier te zien, Hoogheid? Ja, natuurlijk, sire. Natuurlijk? We zijn toch oude vrienden? Heel oude vrienden, als ik me goed herinner. Waarom bent u dan over mijn bezoek verrast? Het late uur, sire. En het feit dat u ongeschoren bent. Pardon, hoogheid. Ik heb de laatste dagen vergeten met te scheren. Ik wilde zo snel mogelijk in Parijs zijn. Hoe is de uitwerking van mijn laatste bulletin? Misschien wilt u eindelijk gaan zitten, sier. Dank u, ik sta, liever. Maar gaat u toch zitten, madame. En u ook, meneer, gaat u zitten. En jij moet ook gaan zitten, Marie. Mag ik vragen, sier? Nee. nee? Mag ik... U mag niets vragen, madame. U mag beslist niets vragen, madame Jean-Baptiste Bernadotte. Maar ik zou graag willen weten wat mij de eer van dit onverwachte bezoek verschaft sire Mijn bezoek is geen eer voor u, maar een schande. Als u uw leven lang niet zo'n kinderachtig onderdenkend schepsel was geweest, zou u begrijpen wat voor een schande dit bezoek betekent, madame Jean-Baptiste Bernadotte. Majesteit! Blijft ik... u zitten, graaf Roos. Zijn de majesteit is blijkbaar te moe om de juiste toon te vinden. Ik kan toch niet zomaar Dat moest er vannacht nu nog net bij komen. Weet u eigenlijk waar ik vandaan kom, madame? Ik kom uit de steppen waar mijn soldaten begraven liggen. Daar strompelen de huzaren van Murat door de sneeuw. Ik kom van de brug die onder Duivou's grenadiers in elkaar stortte. De ijsschotten hebben de grenadiers doodgestoken. Het ijswater is rood gekleurd. Sommige mannen kruipen iedere nacht onder de lijken van hun oh. kameraden om zich te verwarmen. Hoe ik... kan ik hem zijn schaal sturen? Ik blijf met mijn pierre mijn Michel. Ik kan hem om zijn oren doen. Ik, ik weet alleen niet hoe ik hem moet sturen. Einstein, u, u hebt couriers... Majesteit, help die je moeder. Laat die je koereren. Oh. Het is Marie, sire Marie uit Marseille. Haar zoon is in Rusland. Ik, ik heb opgeschreven bij welk regiment hij is. Hij is gemakkelijk te vinden. Deze sjaal, Alleen deze is jou. <lacht> u geworden. Een sjaal. Moet ik naar rust aan sturen Een sjaal Het is om je dood te lachen Een sjaal Voor mijn honderdduizend doden Voor mijn doodgevloorige weers Een mooie warme sjaal Voor mijn grote leger Kom maar Kom maar Stel in mij Pardon, madame Ik ben erg moe Ik ben gekomen om u een brief te dicteren aan Maarscheld Bernadotte, madame. Ik verzoek u deze brief door een van uw secretarissen te laten schrijven. Ik wens dat u deze brief schrijft, madame. Het is een zeer persoonlijk schrijven en niet lang. Wij herinneren de Zweedse kroonprins aan de jonge generaal Bernadotte... die in het voorjaar van 1797 generaal Bonaparte met zijn regimenten stelde. Deze in kortst mogelijke tijd doorgevoerde overtocht over de Alpen... ...besliste ze de zegenrijke afloop van de Italiaanse veldtocht. Zult u dat onthouden, madame? Zeker, zeker. Hmm. Herinnert u benadert aan de veldslagen... ...waarin hij de Jonge Republiek heeft verdedigd? Herinnert u de generaal aan de Marseillaise? Zegt u hem dat ik dit lied in Rustland heb horen zingen? Terwijl de genadier zich ingroeven in de sneeuw... ...en zijn de wolven hoorde huilen. Ik moet de voormalige kamerade voor die man zijn geweest. Vergeet u niet hem dat te schrijven. Schrijft u hem dat ik Zweden een bondgenootschap voorstel... ...om Frankrijk's vijanden definitief te vernietigen. Hebt u mij begrepen, madame? Ja, sire. U stelt Zweden een bondgenootschap voor. Om het eenvoudiger te zeggen... ...ik wil dat Benner dat de wereld met mij marcheert. Schrijft u hem dat woordelijk, madame? Ja, sire. En na het sluiten van de vrede... ...krijgt Zweden Finland en natuurlijk ook Pommeren. En door het Duitsland van Dantzig tot Mekereborg. Schrijft u hem dat, madame? Het lijkt erop dat Zweden zoveel landen krijgt dat wij het niet kunnen onthouden. Haalt u een stuk papier, Graaf Rozen? Niet nodig, hoogheid. Ik heb hier een memorandum dat Zijne Majesteit mij vanmorgen heeft gedicteerd. Finland, Pommeren, Noord-Duitsland. Wij zullen van Zweden weer een grote mogelijkheid maken, Graaf Rozen. Madame, u moet morgen aan dat schrijven. Ik moet weten waar ik aan toe ben. U hebt mij nog niet gezegd, Sire, wat er gebeurt als Zweden niet op het bondgenootschap ingaat. Ach, ach. Een portret van mij als eerste consul. Ach. Een goed portret. Heb ik er werkelijk zo uitgezien? Zo mager. En toch was u toen al dikker, majesteit. In Marseille. Toen hebt u er werkelijk uitgehongerd uitgezien. In Marseille? Hoe weet u dat, madame? Ach ja. Ja, maar toen, ja. We kennen elkaar al heel lang. Ik was het een ogenblik vergeten. Vergeten. Ik ben moe. Onbeschrijfelijk moe. Ik wilde met de koonprinses van Zweden spreken. Maar u bent tegelijk. Eugenie, U Gaat u naar de Twilie Sire. En gaat u slapen. Ik kan niet luisteren. De Kozakken hebben ik op. En Bernadotte heeft de coalitie in Zweden, Rusland en Nederland tot stand gebracht. De Oostenrijkse gezant is toch gewoon dineerd vaak bij hem. Weet je wat dat betekent? Maar, sire, waarom dan nog mijn brief? Omdat ik Zweden van de Lantaarn zal schrappen als bijna tot niet met mij marcheert! U zult mij persoonlijk het antwoord van uw man brengen, madame. Mocht het een weigering zijn, dan zal het mij niet meer mogelijk zijn u aan het hoofd te ontvangen. Kom, collega, wij gaan. Ik zou ook niet meer komen, sire. Hoe gaat Finland, Pommer, Noord-Duitsland van Danzig tot Mecklenburg. Vroeger heeft hij zijn maarschalken benoemd. Nu probeert hij ze te kopen. Is de hoge gast weg, graaf Rozen? Jawel, Hoogheid. Zou Uwe Hoogheid morgen aan de kroonprins schrijven? Ja. En u moet mij daarbij helpen, graaf. Denkt u Hoogheid, dat de kroonprins de keizer zal antwoorden? Daar ben ik van overtuigd. En het zal de laatste brief zijn die hij aan de keizer schrijft. Gaat u maar slapen, graaf Roos. Ik... Eh, ik wil u niet alleen laten, Hoogheid. Dat is aardig van u. Maar ik ben alleen. Schrikkelijk alleen. En u bent te jong om dat te begrijpen. Overigens moet ik nu Marie gaan troosten. nacht. Ik zit het over mijn oren in het werk. Schrijf je binnenkort uit voor. Dank voor je bericht over het bezoek van de keizer. Ik zal de keizer antwoorden, maar ik heb tijd nodig. Mijn antwoord zal niet alleen voor hem, maar voor het hele Franse volk en het nageslacht bestemd zijn. Ik weet niet waarom hij wenst dat ik het door jou laat overhandigen. Ik zal het je echter zenden. Het spijt me dat ik je opnieuw een moeilijk uur zal moeten bereiden. Je wordt omarmd door je Jean-Baptiste. P.S. Hierbij stuur ik je. Oscar's eerste compositie. Een Zweedse volksdans. Probeer de melodie eens te spelen. Jan Baptiste. De eerste compositie van mijn zoon. Muzikus wilde hij worden toen hij klein was, of koning. Wat zou moeilijker zijn? Koning? Muzikus? Die arme monsieur Beethoven zag er ook niet zo erg gelukkig uit. Ter herinnering aan een hoop die niet werd vervuld. Ja. Wel, graaf Rozen, is de koerier ook bij u geweest? Jawel, hoogheid. En goede berichten van thuis? Jawel, hoogheid. Hoogheid. Voor zover ik tussen de regels door kan lezen... ...begrijp ik dat de geallieerden van plan zijn... ...zijn koninklijke hoogheid de strategie voor de komende veldtocht te laten ontwerpen. Ook Oostenrijk staat wel willen tegenover de geallieerden plannen. Ja, ja. Dus ook zijn schoonvader. De bezette Duitse gebieden bereiden een opstand voor. Vooral Pruisen wil marcheren. De Rijn over. Natuurlijk. De Pruisen willen altijd marcheren en altijd over de Rijn. Dat zal over 100 of 200 jaar nog zo zijn. De voorbereidingen voor deze grootste veldtocht aller tijden worden heimelijk in Zweden gemaakt. We zijn weer een grote mogendheid. En de zoon van uw hoogheid, de kleine hertog van Södermanland... Oscar die... heeft me zijn eerste compositie gestuurd in Zweedse volksdans. Ik zal ze u eens voorspelen. Waarom kijkt u me zo teleurgesteld aan, graaf Rozen? Natuurlijk niet, hoogheid. Integendeel, ik ben slechts verrast. Ik wist niet... Wist u niet dat de erfprins muzikaal is? En toch spreekt u erover dat Zweden weer een grote mogendheid wordt. Ik dacht aan het Rijk dat de kroonprins zijn zoon eens zal nalaten. De dynastie Bernadotte zal Zweden's positie als grote mogendheid weer herstellen. De dynastie Bernadotte, uw kroonprins, zou in deze volkerenveldslag veldslag voor de rechten van de mens die wij vrijheid, gelijkheid en broederschap noemen vechten, daarvoor is hij op zijn vijftiende jaar ten oorlog getrokken Graaf Hozen. Een muzikus die niets van politiek begreep, heeft eens gesproken van een hoop die niet vervuld werd. Misschien wordt hij nog eens vervuld in Zweden. En uw klein land zal werkelijk weer een grote mogendheid worden Gaaf, Maar anders dan u denkt. Een grote mogendheid, wier koningen geen oorlogen meer voeren. Maar tijd hebben om te dichten en te musiceren. U vragen Hoogheid, wie wij in het Hotel Dieu gaan bezoeken. Ik heb bericht ontvangen van Overste Villat... dat het hem gelukt is de zoon van Marie met een gewondentransport mee te geven. Hij is in het Hotel Dieu ondergebracht. Maar het hospitaal moet verschrikkelijk vol zijn. Ik wil Pierre naar huis nemen. Bezoek verboden. Het gaat om haar koninklijke Hoogheid. Bezoek verboden u nog eens. Gaan. Ik heb toestemming het hospitaal te bezoeken. Hebt u een toegangsbewijs? Ja. Ja, komt u binnen. Uw toegangsbewijs? Dat heb ik niet bij me. Ik ben de schoonzuster van koning Joseph. U zult begrijpen dat ik te alle tijden een toegangsbewijs kan krijgen. Maar ik ga haast. Ik kom iemand afhalen. Ik ben werkelijk de schoonzuster van koning Joseph. Ik ken u, madame. Ik heb u vaak bij parades gezien. U bent de vrouw van Maarschalk Bernadotte. Oh, hebt u misschien onder mijn man gediend? Roept u alstublieft iemand die ons naar de ziekenzalen brengt. Geeft u ons de kaars. Wij zullen het alleen wel vinden. Kom, graaf Rozen van Marschal ik bijna Wat? Vergeet die man, Graaf Rozen. Hij moet Pierre vinden. Kom. Ook dit is de oorlog, grappig Zuster. Zuster, ik zoek een zekere Pierre Dubois. Dubois, wij hebben hier twee. De ene. Ja, ligt hier. Kwaadaardige buikloop. Ze hebben van sneeuwwater en ramppaardeklees gekregen. Is het uw Dubois? Nee, zuster. Goed, komt hij maar. Dit is Pierre. Goedenavond, Pierre. Pierre, herken je me niet? Natuurlijk. Wat dan? Uh, Ik ben gekomen om je te halen, Pierre. Wij gaan naar huis. Nu meteen. Naar je moeder. Pierre, ben je niet blij? Oh. Dit is zijn zuster. Bouters. Staat mij niet rijtuig. Kan iemand mij helpen dragen? De dragers zijn allemaal naar huis. U zult moeten wachten tot morgen. Ik zal u helpen, hoogheid. Denkt u? Ja, ik zal het kunnen. Hm. Is hij gewond, ja, ja. Oh, oh, het is mijn geval, zuster. Denk ik. Heilig mijn God. Het hoort weer te kunnen. Lopen. Ik zal u helpen, monsieur. Ah, zo. Licht u hem op? Nee, nee, nee. Onder de armen. En dan sla ik een deken om hem heen. Oh, laat me met rust. Laat me toch met rust. Madame de maréchal. <coughs> Welke maréchal. Bernadotte. <coughs> Dat dacht ik wel. Dat doet u man de groeten van een soldaat van de Alpenveld? Ik, ik zou. Ik... zegt Zegt u de maatschappij, dank al dat hij nooit levend over de Alpen was gekomen, als wij geweten hadden dat hij ons in Rusland zou laten verrekken. Je hebt geluisterd naar het twaalfde deel van Désiré, Een hoorspel in zestien delen, geschreven door Annemarie Selinko in de bewerking van Jan Apon. De rolverdeling. Désiré was Barbara Hofman. Napoleon, Hans Vierman. Marie, Féciarone. Pierre, Joshua Hamann. Graaf Rozen, Geister Lange. Josephine de Beauharnais, Els Buitendijk. Golencour Donatomarcas. Een portier, Wim de Meijer. Eerste non, Angelique de Boer. En de tweede non was Willy Maasdam. Technische realisatie, Leon Dubois en Beer Gertenbach. De regie had Hero Muller.